Ja, Sanapit zei, Ja, 2011 is een ongelooflijk jaar geweest voor jou. Zeker weten, ja. Zowel het album als uh, het toeren? Ja, vooral het toerleven. Voor mij is het toerleven eigenlijk uh, heel mijn leven geweest het laatste jaar. En, uh, het was heel intens, maar uh, zalig. Ik kan me geen beter leven inbeelden. Wat zijn jouw persoonlijke hoogtepunten voor dat jaar? Mijn persoonlijke hoogtepunten, ik denk gewoon het, het is een samenloop van, van allerlei dingen. Het is een samenloop van, van energie op het podium wat goed, goed moet zitten. Een samenloop van je uh, uh, goed te voelen in je vel en een goede vibe met de muzikanten op het podium en Een goede vibe met het publiek. Eigenlijk vooral de, de podiummomenten zijn wel uh, het meest memorabele, denk ik. Ja. Werchter, mainstage gedaan? Twee week ja. Ja. Uh, ja, vooral eigenlijk in de tent. Werchter was hetgeen wat met het meest eh, dat was ongelooflijk, die energie. Dat is echt waar ik het voor doet. Ja. Nu heb je ook een deal binnen, UK en States. Ja, dit, dit is een verhaal dat, dat stevig aan het lopen is. Ik zie er wel naar uit, hoor, echt waar om, uh, om horizonten te verkennen, ik kijk er wel naar uit. Dus, uh, ik heb zoiets tussen mijn 20 en mijn 30 ga ik er echt voor gaan. En, en Ik heb nu echt alle tijd en geen verantwoordelijkheden, dus why not? Dat, ja. Je bent zelf zo big dat je geparodieerd wordt. Kon je er goed mee lachen? Wel, het is zo, ik vind de Klinkers echt wel vet, dus ik vind het uh, helemaal terecht. Ja.